De ministers Verhagen en Van Middelkoop zijn positief over de Afghanistan-plannen van de Amerikaanse president Obama. Volgens Verhagen geeft het besluit om 30.000 extra Amerikaanse militairen naar Afghanistan te sturen vertrouwen aan de internationale missie. De ministers zijn ook blij met de bekendmaking dat de Amerikaanse troepen zich vanaf de zomer van 2011 terugtrekken uit Afghanistan. Binnen het kabinet gaan stemmen op voor een nieuwe missie. Vicepremier Bos is, net als een meerderheid van de Tweede Kamer, tegen een langer verblijf in Afghanistan. Kleinere HBO-opleidingen doen het beter dan hogescholen met een breed aanbod aan opleidingen. Dat is de conclusie van de keuzegids HBO 2010. Daarin staat verder dat studies met een praktische inslag goed scoren en dat de beste kansen op de arbeidsmarkt liggen bij een opleiding fysiotherapie, ergotherapie of medisch laboratoriumonderzoek. Het is de eerste keer dat er een aparte keuzegids is voor het hoger beroepsonderwijs. Volgens de opstellers zijn de perspectieven voor de arbeidsmarkt voor HBO'ers niet zo sterk verslechterd als die van academici. De Hartstichting heeft in 2004 ruim 6 ton moeten betalen voor de vertrekregeling van directeur Mangakats. De stichting werd verplicht om de topman drie jaar lang volledig door te betalen tot aan zijn pensioen. Daarbovenop kwam nog een schadevergoeding van 50.000 euro. Mangakats kreeg in 2004 veel kritiek toen bekend werd dat hij 170.000 euro per jaar verdiende. Toen hij weigerde in te stemmen met een lager salaris wilde de Hartstichting hem ontslaan, maar dat werd door de rechter verboden.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 Het weer overwegend bewolkt met in de loop van de dag van het westen uit wat regen. Het wordt een graad of zes. Dit was het Ennohan Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu inspiratieradio.